Goedenavond. Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het Israëlische leger dringt steeds verder door... in het grootste ziekenhuis in de Gazastrook, El Shifa. Volgens de Palestijnse autoriteiten... zijn delen van dat ziekenhuis nu compleet verwoest. Correspondent Nasra Habiballah vertelt dat weer... alle telefoon- en internetverbindingen plat liggen. Dus het is opnieuw uh, heel erg lastig om contact te krijgen... met de mensen daar, maar de directeur van het ziekenhuis... die uh, sprak eerder vandaag wel met nieuwszender Al Jazeera en die zei dat de situatie katastrofaal... Is. Is hij zei uh, dat de Israëlische militairen nog steeds in dat ziekenhuiscomplex zijn. Uh, volgens hem zou er niet in het ziekenhuis zelf zijn gevochten tussen het leger en Hamas. Hij zei maar de situatie is alsnog uh, schrijnend. Volgens die ziekenhuisdirecteur zijn er ook tanks onderweg. Op verschillende treinstations zijn nu acties tegen het geweld in Gaza. Onder andere in Utrecht. you passion no more? you no more? Ik ben niet Palestijns, ik ben wel moslim maar ik vind het... Mijn opa heeft gevochten in de Tweede Wereldoorlog voor de Joden. Dus wij moeten dat ook gewoon voorkomen voor de Palestijnen wat er nu gebeurt. En ook op stations in Almere, Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam vinden zogenoemde sit-ins plaats. Een viskotter uit Urk die op weg was naar Congo en een maand lang was vermist is gevonden. Het schip is op een radar gespot voor de kust van Nigeria. Maar het is nog niet gelukt om contact te krijgen met de bemanning. Op dat schip zaten bij vertrek drie mensen. De eentje ging al eerder van boord en de twee anderen zijn samen verder gevaren. En twee Rotterdamse studenten hebben de makers van het tv-programma First Date misleid. Ja, de vrienden deden alsof ze elkaar niet kenden, maar werden door de redactie gekoppeld en gingen voor camera's ook op date. De aflevering komt pas morgen op tv, maar de beelden gingen al rond in allerlei appgroepen. Leuk dat je er bent. De zin, hè? Ik heb er heel erg gezien. Ja, maar je ziet hem als... Ja, zullen we hem... Ja. Ik val heel erg blond. En mag ook een beetje langer haar hebben zoals ik zelf heb. Dat vind ik ook wel mooi. Nou, hij is Agen... een knoppetje. Aangenaam, aangenaam. Ik vind het best spannend. Als is heel ja, Ze beweerden aan het eind van die aflevering ook nog smoor te zijn geworden. En waarschijnlijk deden de mannen het voor een ontgroening bij een studentenvereniging. Omroep Biernevara heeft de date nu uit de uitzending gehaald vanmorgen. Omdat ze alleen echte dates uitzenden. En dan nog het weer. Vanavond op de meeste plekken droog. En vannacht wordt het flink koud. Morgen een droog en zonnig dagje met alleen aan zeekans op een buitje. En dan een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Everything we need to do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 I can feel them On my skin Mag je deze kant op komen Want uh, we gaan even het uh, afsluitende Gesprekje even voeren uh, Dit was uh, de, de laatste Verschenen single uh, Winter die Joyce heeft uh, uitgebracht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 Ga ik toch even mezelf verwennen. Ja, Oké, okay. dus dat heb je wel gedaan. Ja. Oké. Okay. Um, nou ja, je hebt het al gezegd. Uh, je vond het ook uh, hier leuk. Dus uh, ja, en nu? Want uh, wat, wat uh, gaan we nog uh, in de nabije toekomst nog, uh, van je verwachten?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 Ik wil Mart... graag nog een keer uh, terug hebben natuurlijk. Lijkt me hartstikke leuk. Dat is ja. de autorit wel waard. Dus, uh... <laughs> Oké. Okay. Goed, dankjewel. Dat was uh, Joyce uh, Martens. We gaan uh, nog uh, iets uh, laten horen van... iets waar we eigenlijk niet omheen kunnen. Want uh, afgelopen week is... La Belle Epoque volume 2 verschenen. En dat is... Uh, ja, natuurlijk de geestelijke vader is Denny van Tichelen. Maar...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 front of you A wasted heart will fall apart, we'll take its time, it's cut and dry, we'll leaving a wasted heart will fall apart, we'll take it, we'll take its time, we'll leave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 Uh, dus er gaat over heel veel schijven, zo'n plaat, ja. zo'n zo productie. Uh, iets anders dan een beentje met z'n vieren, weet je wel, dat ja. is echt een, uh, dan kan je gewoon een groeps maken met z'n fietsen en dan is alles snel besloten. Ja. Uh, ja. Nee, dus dat is, uh, dat is wat gepu gepuzzel, maar ja. het mooier is het dat je met z'n allen een plaat uh, hebt gemaakt ja. en uh, dat iedereen daar blij mee is. En we gaan het vieren ook nog, hè? Ja, dat had ik ook gelezen, uh, in Tivoli had ik uh, begrepen, toch?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 Paradise met de uh, laatste single Running Away! Daarvoor hoorde je Maggie De Clerk in uh, de samenwerking uh, met uh, Denny van Tichelen's La Belle Bok. Dat nummer dat heette Stupid Girls. En dit is Pom... Feel alive, nothing against you.